1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Ombudsman kritisch over inspectie voor de gezondheidszorg. Doden bij aanslagen in Thailand. En de gasvlam op het boordplatform in de Noordzee is uit. Het weer in de loop van de middag: minder regen. En in het noorden en oosten breekt nog even de zon door. Het is een graad of 10. Morgenochtend raakt het snel bewolkt en later volgt in de noordelijke helft van het land een beetje regen. Maxima liggen dan tussen de 9 en 11 graden. De inspectie voor de gezondheidszorg is laks en traag. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman en Tros Radar. Bij een gezamenlijk meldpunt zijn honderden klachten binnengekomen over het functioneren van de inspectie. Die doet te weinig met ernstige meldingen van patiënten, neemt hun klachten niet serieus en werkt traag. Meneer Brengingmeijer, Nationale Ombudsman... bijna 400 klachten in drie maanden. Verbaast u dat? Nee. Um, kijk, de, de medische wereld is natuurlijk een, een, een, voor, voor onze samenleving... een heel belangrijk, uh, uh, belangrijk onderwerp. En je ziet dat daar best wel eens wat mis kan gaan. Dat gaat natuurlijk ook heel veel goed, maar er kan best wel eens wat misgaan. En wat je ziet is dat mensen dan vertrouwen erop... dat de inspectie voor de gezondheidszorg waakt over de kwaliteit van de zorg. Maar... Op de een of andere manier lukt het de inspectie niet om dat op een, op een bevredigende manier te doen. En, en ook bijvoorbeeld uh, naar het Tuchtcollege, dat zo, maar zo weinig klachten eit, uiteindelijk daar belanden. Ja, als je kijkt naar het grote aantal uh, zorginstellingen en uh, medici... Ja, dan, dan moet je vermoeden dat er toch heel wat zaken kunnen zijn die je voorlegt aan de tuchtrechten. En dat, ja, dat komt ergens tussen de tien of twintig zaken. en uh, dat, dat is wel een heel klein aantal. En hoe verklaart u dat? Nou, dat is dat kwestie van, van doorzetten door de inspectie. De inspectie voelt zich vaak te zwak, een te zwakke partij ten opzichte van uh, de medicus uh, of het ziekenhuis en een advocaten. We hebben dat in één concrete zaak ook gezien. Dat was in de zaak van Baby Jelmer, dat dat lang duurde. En toen uh, werd direct aan de advocaat van de betrokken arts geschreven: van... Maar we zullen ook geen terugklachten indienen. Nou, dan is er altijd eentje foetsie. Wat zegt de inspectie tegen u? Heeft u zo gesproken? Ik heb de inspecteur-generaal gesproken en de secretaris-generaal van het ministerie. En eh, ze onderkennen het probleem. En ze hebben ook gezegd, nou ja, ombudsman, als u nou met uw bevindingen komt... dan eh, willen we zeker eh, daar serieus rekening mee houden bij het verbeteren van het werk van de inspectie. Ja, wat verlangt u van hen? Nou, eh, aanstaande maandag eh, zal in het programma eh, Tos Radar eh, die dat zwartboek aangeboden worden met mijn... Met mijn uh, waarnemingen, hè? dus ik heb een, een uh, achtal punten op een rij gezet die van belang zullen zijn voor de, voor de inspectie. Kunt u er één van noemen? Uh, traagheid. Dat is één. Echt hè? Dat die is aanpakken? Dat, dat, ja, dat het een jaar, twee jaar, drie jaar kan duren voordat een onderzoek afgerond wordt, dus dat is één heel belangrijk punt. En um, ik had uh, begrepen dat uh, minister Schippers zegt. Nou ja, de Tweede Kamer wil een commissie onderzoek laten doen naar de verbetering van de inspectie. En de minister zal mijn punt gaan gebruiken voor het werk van die commissie. Dank u wel, meneer Brenningmeijer, Nationale Ombudsman. Veel slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof... vorig jaar in Alphen aan de Rijn voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Het bleek tijdens een gesprek dat PvdA-kamerlid Ahmed Markoes gisteravond met 35 slachtoffers van de schietpartij had. Er waren onder andere slachtoffers van de schietpartij... nabestaande ondernemers en mensen die de schietpartij hebben zien gebeuren. Volgens Markoes zitten de slachtoffers nog vol emotie. Nou, het meeste pijn is eigenlijk dat zij het gevoel hebben... in het begin is er heel veel betrokkenheid geweest... Van de, ministers, van de minister, van de minister-president... En, uh, en, en de burgemeester. Nogmaals ook waardering voor de burgemeester, hoe die dat deed. Maar vervolgens ontstaat een situatie uh, dat er uh, niemand meer is. En, en, en als ze dus een vraag hebben, uh, bijvoorbeeld over uh, de toestand... waaronder uh, Tristan bijvoorbeeld een wapen had kunnen hebben... of over hun eigen uh, psychische problemen... of over het feit dat ze niet meer uh, ja, naar school durven of kunnen. Uh, dus echt psychos, uh, uh, psychische problemen. Uh, dan, uh, ja, dan vinden ze het heel moeilijk om, om ergens te zijn... Als ze ergens komen, dan worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Dus aan de ene kant is het uh, nou ja, hulp voor het psychische uh, problemen. Aan de andere kant is het ook uh, de vragen die ze hebben en die beantwoord uh, moeten worden. Uh, dus ja, dat, dat soort, dat soort uh, frustraties en, en, en, en problemen. En, en vinden ze dus dat de gemeente dat verkeerd heeft gedaan of ook de Rijksoverheid? Nou ja, kijk, de gemeente is in die zin betrokken. Zij vinden dat de gemeente echt meer en beter kan. De gemeente verwijst bijvoorbeeld voor een aantal zaken ook naar het OM. En het OM verwijst vaak dan ook weer terug naar de politie. Nou ja, en, en dat is voor die mensen is dat onwerkbaar. Ik. Ik vind dus ook dat er één aanspreekpunt zou moeten zijn die al die vragen moet kunnen uh, beantwoorden. Uh, met, een, uh, met een achtervan weliswaar. Maar ik vind ook dat de minister uh, uh, dit incident ook als het ware een ramp uh, zou uh, uh, moeten, uh, moeten behandelen. En die betrokkenheid ook moet hebben. En de gemeente daarin moet ondersteunen. Ook zeker omdat het OM hier ook een, een, een, een actor is. Dat er echt een nazorg is voor die mensen op lange termijn. Dat ze niet alleen op korte termijn even zijn geholpen... maar dat die mensen gesprekspartners kunnen vinden. Ja, ja het is nu bijna een jaar geleden, maar ik zat er gisteren bij. En de emoties uh, zijn echt heel hoog. En uh, nou ja, het leek zo wat alsof het afgelopen week nog is gebeurd. Bij een aantal bomaanslagen in het zuiden van Thailand... Er zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Correspondent Micho Maas, waar waren de bomaanslagen? Ja, die waren in de stad Yala, in het uiterste zuiden van Thailand. En dat is uh, een provincie, een van de drie provincies van Thailand... waar uh, de bevolking overwegend uit moslims bestaat. En uh, ja, het was in het centrum van de stad. En daar zijn uh, eerst een autobom ontploft. En vervolgens zijn er twee uh, bromfietsen die waren volgestouwd met uh, explosieven ontploft. En ja, ja dat, het gebeurde op een druk op de dag... Daardoor zijn er zoveel slachtoffers, acht doden en meer dan zeventig gewonden. Is er al duidelijk wie er achter de eisen aanslagen zit? Ja, dat is een, zo goed als zeker een extremistische groep die eigenlijk al acht jaar actief is in die regio. En die ijvert voor afscheiding van het gebied van Thailand. Ze voeren daar een uh, terreurbewind, ze, uh, ze plegen moorden... En bomaanslagen en eigenlijk alles en iedereen die ook maar iets met de Thaise overheid te maken heeft, die is een doelwit voor deze mensen. Dus er worden daar niet alleen politiemensen en militairen vermoord, maar ook onderwijzeraren en boeddhistische monniken. En er zijn in de afgelopen jaren al meer dan 4000 mensen het slachtoffer geworden van deze afscheidingsbeweging. Correspondent Michel Maas. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Het alarmnummer 112 was vanochtend opnieuw enige tijd niet bereikbaar. Volgens de politie konden bellers in een aantal regio's tussen 7 en 8 geen contact krijgen. Storing leek op die van dinsdagnacht, toen het alarmnummer een uur lang slecht bereikbaar was. Door een fout bij werkzaamheden van KPN waren er problemen met het doorverbinden vanuit de landelijke 112-centrale.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 De kans op een explosie is daarmee afgenomen. Vuurwoede op zo'n 100 meter van het gaslek dat vorig weekend ontstond. Total onderzoekt nog of het platform nu veilig genoeg is om de werknemers te laten terugkeren. Zondag werden alle 238 werknemers geëvacueerd.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 De uitkomst is van belang voor patiënten, want die kunnen in de toekomst alleen terecht in een ziekenhuis waarmee zijn zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering over de uitspraken van minister Leers over de Angolese asielzoeker Mauro. Volgens Trouw heeft Leers in Angola gezegd dat Mauro heeft gelogen over zijn naam en geboortedatum en dat wie de boel belazert niet kan blijven.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 55.000 huizenbezitters die proberen vandaag door middel van de Open Huizendag hun huis te verkopen. En in deze kopersmarkt geen gemakkelijke opgave. Verslaggever Roel Pauw was bij een gezin dat deelneemt aan de dag in Arnhem. Hey, volgens mij hebben jullie dat uh, tuinameublement even buiten gezet. De kussentjes erop gelegd. Fleurig kleedje op de tafel. Precies, een paar geraniums gekocht. Ja, dat las ik op Twitter. Heel goed, heel goed, ja. De koffie staat klaar voor de liefhebbers. Nou ja. Frituurpan voor de bitterballen. Zo Later. De biertje staat al koud. Zijn we zijn er klaar voor. Mooi. Ja. <middels> Al beweging gezien in de straat, want er staan niet meer huizen te koop? Ja, nee, niet gezien. Nee. Nee. Het kan nog het kan de hele dag nog, hè, tot drie uur. Nog even de unique selling points van dit huis. Wat bijzonder is aan dit huis, is dat het heel veel ruimte heeft en licht. We hebben hele grote ramen voor en achter. Het is een onderhoudsarme woning vanwege de, de kunststof kozijnen... Hm. En de ligging is natuurlijk perfect. U kon wel een communicatiedeskundige zijn. Dat is ook zo. Ja. Vandaar dat u uh, precies weet hoe je de mensen moet bereiken. Althans, via de sociale netwerken. Een website, Twitter, YouTube-filmpjes. Ja, het, eigenlijk alles wat er mogelijk is om, om in te zetten... om op zoveel mogelijk plekken ons huis tegen te komen. Volgens mij een moeder met twee zoons. Dat lijkt het wel op, ja, inderdaad. Ja. In ieder geval, het is vandaag uh, geslaagd, want er zijn bezoekers. Als er helemaal niemand was geweest, was het natuurlijk ook uh, wel vervelend geweest. Het huis staat drie maanden te koop, er is nog niemand langs geweest voor een bezichtiging. Dit zijn dan de eerste dit mensen? Dit zijn echt uh, de allereerste, ja. Dus dat, uh, dat, dat is toch wel weer fijn, dat ja. er weer iets beweging in zit in ieder geval. Ja. Ja. Ja. Heeft u al meer huizen bekeken vandaag? Ja, één. Wat vindt u van uh, dit pand? Ja, goed huis, maar we... dit laten we zo. <laughs> Ja, dat is natuurlijk heel verstandig dat je het oordeel over het huis dat je net hebt bezichtigd... niet deelt met de verkopende partij. Het is ook een strategisch spel natuurlijk. Sport. De schaatser Douwe de Vries rijdt volgend seizoen voor twee ploegen. Hij stond al onder contract bij het marathonteam Telstar Prima Gas... en daarnaast zal hij ook voor TVM op de lange baan gaan uitkomen. In de formatie van kopman Sven Kramer richtte Vries zich op de 5 en 10 kilometer... en zal hij geen allround toernooien rijden. Met het aantrekken van de marathonschaatser is de ploeg van TVM bijna compleet. Kramer, Jan Blokhuizen en Irene Wust hadden al een contract... en dat kwartet wordt nog aangevuld met Linda de Vries, die van liga overkomt. De laatste plek wordt zeer waarschijnlijk opgevuld door Wouter Oldeheuvel. De Nederlandse waterpolovrouwen hebben in voorbereiding... op het Olympisch kwalificatietoernooi met 9-6 verloren van Spanje. Het is in Moskou de tweede nederlaag voor Oranje... in de strijd om de Kirschi Cup. Eerder verloor de regerend Olympisch kampioen van de Verenigde Staten. Nederland begon het toernooi met overwinningen op China en Rusland. Morgen wordt het toernooi afgesloten met een wedstrijd tegen Griekenland. Het OKT is over twee weken in Italië. Verkeersinformatie bij de AWB René Passet. Met twee korte files door werkzaamheden op de A4 Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp, 2 kilometer. Op de A67 wordt het weekend ook flink gewerkt. Van Venland naar Eindhoven veroorzaakt het nu file. Tussen Velden en het Zuiderheiken 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. De inspectie voor de gezondheidszorg neemt klachten van patiënten niet serieus... en werkt traag, stellen de ombudsman en het trotsprogramma Radar... Bij bomaanslagen in het zuiden van Thailand zijn zeker acht doden gevallen. Vermoedelijk zitten moslim-extremisten erachter. En de gasvlam boven het boorplatform van Total op de Noordzee is uit. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van der Goedemiddag dames en heren, welkom bij Trost in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland... en over ondernemen in ons land. Ondernemen doen we vandaag met Bart de Boer, directeur van de Efteling... en Willem Beileveld, en die is directeur van het Scheefvaartmuseum. Beweegt de Efteling zich steeds meer richting cultuur? In het Scheefvaartmuseum heeft amusement een grote rol gekregen. Is die grensvervaging tussen cultuur en entertainment de sleutel tot het succes? Want succesvol zijn ze. Zometeen meer, maar we beginnen zoals elke week met... Weekoverzicht. Het belangrijkste, belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. De grootste vastgoedtransitie in de Nederlandse geschiedenis. Philips verkocht voor 425 miljoen euro zijn high-tech campus in Eindhoven. Philips directeur Harry Hendricks legt uit waarom ze afstand doen van dat geliefde kindje. Wij zouden graag zien dat nog meer bedrijven zich hier zouden gaan vestigen. Maar dan wordt dat gemakkelijker als het een neutraal terrein wordt. En dat gebeurt nu met de overdracht van de campus. En die campus komt in handen van een investeerdersgroep rond Marcel Boekhoorn. de miljardair die gisteren een eerder project van hem zag sneuvelen... met de laatste editie van de gratis krant De Pers. En dan, een ZZP'er raakte door een bedrijfsongeval invalide. Hij klaagde een opdrachtgever aan... terwijl hij geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. En de Hoge Raad gaf hem uiteindelijk gelijk. Baanbrekend, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Dat de regeling waar deze ZZP er zich op beriep eigenlijk een regeling is die is geschreven voor werknemers. En het is opmerkelijk dat iemand die dus geen arbeidsovereenkomst heeft en dus geen werknemer is, zich toch op die beschermende bepalingen kan beroepen. Dat zou goed nieuws kunnen betekenen voor 800.000 ZZP'ers die ons rijk is, Want het afsluiten van zo'n hele dure arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je dan mogelijk achterwege. laten. nou, doe dat toch maar niet, zegt een arbeidsrechtdeskundige. Het hangt natuurlijk wel vanaf hoe vaak je je laat inhuren. Als je steeds als bouwvakker uh, zelfstandig werkt voor één aannemer... dan zou je onder deze beschermende regeling kunnen vallen. Maar op het moment dat je voor verschillende aannemers werkt... Ja, dan ben je toch echt wel zelfstandig en moet je je eigen broek ophouden... dus ook je eigen verzekering heeft. Hoogleraar arbeidsrechten even het verhulp duidelijk dus. Werkgevers hebben alleen een zorgplicht voor zzp'ers... die verdacht veel op vaste werknemers lijken. Het maken van een begroting op langere termijn valt niet mee... zagen we deze week in de Tweede Kamer. Toen bleek dat Edith Schippers, onze sportminister... had verzwegen dat het haar naar Nederland halen van de Olympische Spelen... in 2028 ons 8 miljard euro gaat kosten. En ze overleefde maar ter nauwernood een motie van wantrouwen. Maar je ziet ook hoe onzeker die cijfers zijn. Zonder dat je een stad hebt aangewezen. Zonder dat je weet wat de infrastructureel eigenlijk echt... Nodig is. Dus het zegt ook zo weinig, zo'n bedrag. En we blijven even in sportsfeer, want Qatar organiseert in 2022 het WK-voetbal. Dat land is op zoek naar kennis en technologie voor de bouw van stadions en infrastructuur. En daarom organiseerde werkgeversorganisatie FME-CMW deze week een handelsmissie naar Qatar... Onder, niemand, onder leiding van niemand minder dan een oud topvoetballer Ronald de Boer, luistert u naar zijn heldere stemgeluid. Iedereen wil hier een gaatje meepikken. Ik ga vanuit Nederlandse bedrijven die leven kwaliteit. Ja, ik zeg altijd: kwaliteit van alle bovenbedrijven. En dat uh, is niet op korte termijn, maar op langdurige uh, langdurig termijn. En ik vind, ja, uh, dan moeten we daar ook gewoon uh, voor gaan. En, uh, ja, nooit geschoten is, uh, ja, is ja. nooit raak, natuurlijk. Ja. ja, niet geschoten is nooit raak. Die wijsheid komt vast uit het boek Duizend platitudes voor de Ondernemer door Ronald De Boer. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ondernemen vandaag dus over cultuur en amusement. De Efteling is in 60 jaar tijd van een sprookjespark... op de onderleiding van Anton Pieck ooit begonnen... veranderd in een multimedia bedrijf dat musicals produceert... televisieseries ontwikkelt en het eigen sprookje Ravelijn heeft gecreëerd. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is vorig jaar heropend... na een grootste verbouwing en trekt sinds die tijd... jaarlijks een half miljoen bezoekers. Dat is twee keer meer dan voor de verbouwing. Twee vrije tijdsondernemers die erin slagen om in tijden van de verminderde koopkracht... toch bezoekers naar binnen te trekken. Hoe doen ze dat? En waar ligt nou die, die grens tussen cultuur en entertainment? Dat bespreken we dus met Bart de Boer, CEO van de Efteling. Welkom, meneer de Boer. En Willem Beileveld, algemeen directeur van het Scheepvaartmuseum. Welkom, meneer Beijleveld. Dank je wel. U kon zich zomaar losmaken op deze zaterdag, want dan zijn er bezoekersaantallen. Hè? Of loopt ja. u niet... Uh door het Park en Museum. Nou ja, eerst door een roosje wakker kussen en een rondje de python. <laughs> Dat is een hele verantwoordelijkheid, maar uh, daar heb ik me wel lastig gemaakt. U bent voormalig directeur van Eindhoven Airport sinds 2008 algemeen directeur van de Efteling. Vorig jaar 4 miljoen bezoekers die 33 euro neerlegden om binnen te komen. 2200 man in dienst waarvan de helft seizoens gebonden en in 2010 een omzet van 130 miljoen. Het is een groot bedrijf. Voordat we verder praten over de onderneming, even de man achter de ondernemer. Dat doen we elke week. Kort en eerlijk antwoord graag op deze twee vragen. Mm -hmm. Waar ligt u s'nachts wakker van, meneer De Boer? Waar lig ik s'nachts wakker van? Uh, uh, of uh, de nieuwe attracties die wij aan het bouwen zijn wel op tijd klaar zijn. Dat zijn dure attractietjes, hè? Dat zijn hele dure attracties. Ravenlijn kostte 30 miljoen. Ja, nou, de, de, de, kijk, je, je, je moet investeren bij de ja. Efteling... omdat je niet alleen concurreert met uh, andere attractieparken... maar met uitslapen, gamen, televisie kijken, <laughs> uh, uh, noem maar op. Ja. Um, maar dat zijn iedere keer uh, gigantische investeringen... en daar kun je je geen misser in permitteren. Nee. Maar, uh, wat is uw grootste business blunder? Dat mag ook over Eindhoven Airport gelogen. Mijn grootste business blunder. Ja, de top 25 hebben we geen tijd voor. Maar nee, eentje nou, mag. ik moet je zeggen, ja. Zelfs Eindhoven Airport. Uh, uh, Ryanair binnengehaald uh, was geen blunder. Uh, nee. uh, um, Efteling. Nee, kan ook mag ik daar even over na? Nou, ja, dus ik heb er ik, geen. Nou, ik, heb er ik, ik kan gedaan. me echt... He, grote blunders. <laughs> nee, die schieten me niet te binnen. We gaan nee. naar het Scheepvaartmuseum. Ja. Uh, astronomie gestudeerd volgens mij. Uh, voorheen verbonden ja. aan die Zoo in Amsterdam. Gaat ook over sterren. Gaat ook over sterren, ja. Dat is waar. Ja. Uh, het Scheepvaart nou, een beetje minder misschien. Navigatie. Misschien, absoluut. Nou, ook heel sterren weer. Ja, ja, ja. Ja, ja, Overal, vind je sterren. Overal vind je weer sterren. Dat is heel goed. En ook aan de top van het Scheepvaartmuseum. Nou, ik zou mezelf geen ster willen noemen, maar ik vind het een heerlijke plek om te werken, inderdaad. Een half miljoen bezoekers, ik zei het al, hè, sinds de verbouwing. Ja, zelfs wel wat meer. Zelfs wel wat meer zelfs? Ja, ja richting 600.000. Goedemorgen, dat is echt een substantiële stap. Um, u spreekt liever van medewerkers dan van personeel, begrijp ik? Zonder meer, want ja. we doen het met z'n allen. 125 mensen samen en een jaaromzet boven de 15 miljoen. Het gaat dus dit jaar verder, nog omhoog. Dat gaat zeker lukken, ja. Ja, precies. Dezelfde vraag ook aan u, want u heeft bedenktijd gehad. Waar ligt u s'nachts wakker van? Ja, ik slaap juist heel erg goed deze tijd. Want natuurlijk uiteindelijk het hele project Scheepvaartmuseum... de vernieuwing daarvan, dat is uh, met veel succes afgerond. Hm. En het product blijkt aan te slaan in de markt, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk heel erg rustgevend, moet ik zeggen. Hm. Daarvoor was het inderdaad spannend. Uh, lukt dat allemaal en uh, wordt het gewaardeerd? Nou, dat loopt en uh, dat is natuurlijk uitermate prettig. Ja. Je denkt altijd vooruit, uh, dat is zonder meer zo. En uh, ja, hoe lang uh, houden we dit op dit niveau? Dat is natuurlijk even een punt. Wat kunnen we daaraan doen? Ja. Uh, enzovoort, enzovoort. Wat is uw grootste businessplunter? Hoe voelt hem komen, denk ik? Ja, ik werk in de culturele sfeer. Hè? Dus uh, businessblunders kan ik niet maken. Ik kan <lacht> hoogstens wat culturele foutjes uh, uh, nou, uh, toch, als maken. Nou, toch, als je ja. 58 miljoen moet investeren... en uh, echt bedrijfsmatig, ja. zoals u dat heeft gedaan met het Scheepvaartmuseum... en, en uh, een nieuw museum heeft ontwikkeld eigenlijk... dan bestaat de kans dat je wel eens een blundertje maakt. Ja, nou, dat is gebleken van niet gelukkig. Ik bedoel, die 58 <lacht> miljoen, daar is het geheel <lacht> binnen gebleven. Uh, ook binnen de bouwtijd. Dus daar zijn we uitermate gelukkig mee. Ja, en ik kan wel blundertjes gaan zoeken... maar dat is dan op een schaal. Ten opzichte ja. van het grote projecten, we, we laten het dan even erbij. We hebben twee succesvolle ondernemers aan tafel, ja, de, meneer. Werderveld na die verbouwing richt u zich steeds meer op beleving en amuse amusement. Scheppert museum, was vroeger mooie vitrines en buitenschepen uh, en mooie kunst ook aan de muur. Maar beleving en amuse amusement past eigenlijk meer bij uh, meneer de boer bij de Efteling. Nou, ik vind ook dat het volop bij een museum past en dat het ook bij hoort. Ja? Dat is uh, natuurlijk uiteindelijk gaat het in het scheepvaartmuseum over het zeewaartse verhaal van, van Nederland, mm -hmm. en wat dat land heeft gebracht. Ja. En uh, hoe dat onze cultuur heeft beïnvloed. Contact met anderen over de hele wereld enzovoort. Ja. En die ondernemersgeest van de Nederlander. En uh, dat verhaal over het voetlicht brengen... daar ...waarom zou je daar geen middelen voor inzetten... Uh, ...die die beleving helemaal uh, creëren? Ja. Is, dat, is, en, is dat ook ingegeven door het feit dat steeds meer mensen... ...zoals meneer de Boer net al zei, zitten te gamen... ...en daar moet je het van winnen? Uh, andere, andere mogelijkheden van vrije tijdsbesteding... ...en niet meer naar een, een, een grote doos met, met vitrines willen kijken? Dat laatste daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is, ja. dat is voorbij, denk ik, voor musea. Een, een schilderij aan de muur, dat vertelt zijn verhaal niet meer alleen. Mm -hmm. En dus moet je middelen uh, creëren ja. die mensen thuis niet hebben. Dus wij zullen niet zo voor games gaan. Wij zullen niet voor computerschermen gaan. Mm -hmm. Maar wij introduceren uh, interpretatiemiddelen die je thuis niet hebt. Die daardoor uniek zijn. Ja. En je even helemaal op het andere been zetten. En je helpen bij het begrijpen van het verhaal. En de spullen die we hebben. Meneer de Boer, bent u in het Scheepvaartmuseum geweest al? Of niet? Ja, maar uh, voor de verbouwing. Voor de verbouwing. Ja, Oké. Ik heb hem al uitgenodigd. Ja, ja, we, we, elkaar uitgenodigd. we ja. hebben elkaar uitgenodigd. Ja, ja. Ik, ik wil straks ook weten wat jullie van elkaar kunnen gaan leren. Maar eerst ja. eventjes naar u toe. Want hoeveel cultuur en educatie kan je in een, in een pretpark kwijt? Echt dat, dat ja, nou ja, wij uh, kunnen ons niet meten qua cultuur aan een uh, museum... als het Scheepvaartmuseum. Mm -hmm. uh, maar goed... Uh, uh, de, de, de, naar mijn gevoel zijn er twee redenen waarom de Efteling succesvol is. Dat is één, de basis. Uh, sprookjes. Uh, uh, en die basis hebben we altijd overeind ge, uh, gehouden. Mm -hmm. En uh, uh, ja, de medewerkers. Uh, uh, we zijn succesvol omdat we tegen Kaatsheuvel aanleggen. Waar een vorm van ondernemerszin gepaard is aan... Uh, aan de Brabantse hoffelijkheid. Nou ja. En dat is exact wat je nodig hebt voor een attractiepark. <laughs> je moet wel mensen hebben met een service with a smile. Hè? Dat is inderdaad, dat is duidelijk en dat is er ook. Maar ik wil eventjes naar het culturele aspect. Uh, uh, ge geboren uit Anton Pieck. Uh, goed beschouwd. Een, een tekenleraar uit Haarlem die heel mooie plaatjes maakte en een sprookjeswereld creëerde. Maar inmiddels gaat u toch veel verder. Het is een beetje reverse engineering. Als je naar Walt Disney kijkt, die begon uit Mickey Mouse en eindigde met parken. En jullie zijn nu een hele andere stap aan het maken van een park naar uh, uh, televisieseries, musicals. Uh, Ravelijn, dat nieuwe sprookje wat er nu is. Ja. Nou ja, tot op zekere hoogte was dat met Piek natuurlijk ook zo. He, dat mm -hmm. was een bekende tekenaar. Die hebben ze toen met enige moeite overgehaald om dat te willen doen. Dat wilde hij alleen maar als het yep. exact zo werd uitgevoerd... zoals hij het getekend had en degelijk. Mm -hmm. Ja, nu doen we dat veel sterker. Maar ja, dat geef ik aan, dat komt door de veranderende samenleving. Uh, je concurreert met dat ja. hele uh, brede veld. Ja. Je moet innoveren. Hè. Dat is en Ravelein, ja, uh, ja. echt beginnen met een verhaal van Paul van Loon... een boek, een televisieserie, een internetgame... en dan uiteindelijk vindt... He, de slag dan plaats uh, uh, in de Efteling. Ja. ja, dat bevalt ons heel erg goed. In hoeverre kijken jullie naar hoe uh, geschiedkundig dingen verantwoord zijn? Want als we bijvoorbeeld naar een attractie ja. als, als uh, de, de vliegende Hollander kijken, waar je door een, ja, een 16e eeuwse ja. haven wordt geleid, dan moet u blij blij uh, aandoen blijven Of bent u er geweest en heeft u gezegd, nou dat klopt van geen kant allemaal. Nou, de vliegende Hollander is een mythe, dus dat klopt per definitie niet. Uh, dus het is heerlijk. Prima gevonden. Uh, maar zoals Efteling dat neerzet, is prachtig. Er, denkt u dan ook nog van god, dat, is mo dat moeten we eigenlijk ook doen? Dat zou in het Scheepvaartmuseum weer niet, niet passen. passen. Dat is typisch okay. Efteling. Dat is, uh, dat is te een slag te veel. Een is verbeeld je. En in het Scheepvaartmuseum verbeelden we natuurlijk verhalen. Dat ja. is toch wel een groot verschil. Ja, ja, precies. En die moeten wel feitelijk juist zijn. Ja, en dat, hoeft, dat hoeft dan weer niet ja. bij de Efteling. Dat is lekker hè, dat u die vrijheid heeft, meneer de Boer. Dat u eigenlijk alles mag bedenken. Ja, nou, vergis je niet de, de, de, de, de toch 60 jaar Efteling mm -hmm. uh, uh, verhalen. Uh, trouw blijven aan onze roots. Geen muurtjes groen schilderen die Anton Pieck blauw bedoeld heeft. Uh, er wordt zeer op ons gelet uh, uh, dat we consequent zijn mm -hmm. in stijl in opbouw in in uitrusting. En of Willem van der Dekken nou iets te maken gehad heeft... met de vliegende Hollander, dat weet ik niet eens. En ik denk de gevels zoals wij ze gebouwd hebben... dat je die in de 17e eeuw nergens gevonden had. Mm. Maar goed, uh, het is toch de illusie die we creëren. Ja. En uh, uh, daar wordt inderdaad ook wel heel veel research over gedaan. Ja, je, bent, ja, je zult ook moeten innoveren, hè? dat zeiden we net al. U heeft nu dat ravelijn project ja. opgetuigd. Meneer Bijleveld heeft het hele scheepvaartmuseum veel interactiever gemaakt... Hoe blijf je de concurrentie voor? Want het is altijd de slag om de bezoekersaantallen. Want he, u gaat wel bij elkaar bezoek. Maar het is toch uh, wel heel prettig als ze we wel naar het Scheepvaartmuseum komen. op een dag dat ze ook naar de Efteling hadden kunnen gaan met de Bijneveld. Ja, zonder weer. En als het iets slechter weer is... dan is het Scheepvaartmuseum natuurlijk een hele goede keus. Je overdekt de binnenplaats, dus uh, je, je zit er droog bij. Uh, nee, hoe, hoe, hoe innoveer je? Ja, het Scheepvaartmuseum heeft het grote voordeel... van een van de grootste maritieme collecties ter wereld. En daar kunnen we heel erg uit putten. Dus nu hebben we twaalf tentoonstellingen neergezet op een levendige manier. Maar daar zit gewoon heel intrinsieke vernieuwing in kom over tien jaar en er staat een ander museum. Uh -huh. En op die manier kunnen we dus ook in de presentatietechnieken steeds weer een stap maken om bij te blijven. Ja. En uh, vroeger hadden we dan het hele museum overhoop moeten halen. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gedaan. Maar in de toekomst hoeft dat niet. Dan kunnen we uh -huh. per onderdeel, per tentoonstelling, dus naar nou, Alain de Efteling per attractie, uh, kan je het vernieuwen. En dat houdt ons bij. Dus... In hoeverre is er samenwerking met andere scheepvaartmusea in de wereld? Doet u dat oh, ook? Oh, enorm. Ja, ja, gelukkig wel. Wordt er wordt veel is... uitgewisseld. Ja, er wordt veel uitgewisseld en ook met de vergelijkbare musea in Europa. Ik bedoel the de grote, het grote museum is het museum in Greenwich. En dan zijn ja. wij daarna. En daar is een hele goede samenwerking mee. Eh, ook met het Waza Museum in Stockholm. Ja. Het, het Museum de La Marine in Parijs. En we proberen ook samen tentoonstellingen te, te maken. Ja. En eh, nou ja, dat is natuurlijk ook efficiënt. Dat met je geld omgaan. Dat is, dat is geen concurrentie, dat is samenwerking. Ja. Uh, aan de andere kant, meneer, meneer Boer, de Efteling heeft gewoon keihard concurrentie. In Parijs staat een enorm uh, sprookjeswereld van meneer Walt Disney al eerder genoemd. Hè? Nou ja, dat is een van de redenen dat we toch fors aan te investeren zijn. Ja. Uh, je moet je roots koesteren. Dus dat sprookjesbos houden we overeind. We bouwen de kleren van de, de keizer wordt weer een nieuw sprookje. Uh -huh. uh, maar daaromheen zul je toch iedere keer nieuwe dingen moeten verzinnen. Uh, wij richten ons uh, overigens net als het Scheepvaartmuseum op wat dan heet extended families. Niet alleen op teenagers, maar op ja, uh, uh, uh, kinderen, ouders, opa en oma. Uh -huh. Dus voor iedereen moet daar iets zijn uh, uh, uh, wat men leuk vindt. Ja, we bouwen nu een hele grote uh, licht- en watershow. Uh, uh, uh, ja, de derde qua grootte in de wereld. Um, en we denken dat dat juist omdat daar de muziek en de sfeer... en uh, de, je hebt waarschijnlijk de, de, de ligging. Het is alsof we olie gevonden hebben. Het lijkt alsof we een raffinaderij <lacht> aan het bouwen zijn. Het is echt gigantisch. Maar dat, dat past, denken wij, zo goed bij de sfeer van de Efteling. Terwijl we toch iets... Revolutionairs doen in Europa. Dat we denken op die manier uh, bij de les te kunnen blijven. Dat nou was ik er vorige week toevallig trots op de leden. Ja, dus daar. ja, en ik keek eventjes naar Ravelijn. Ja. Toevallig langs een, een soort ja. middeleeuws binnenplaats. Ja. Met er op een mechanische draak die in de grond kan verdwijnen. Ja. Ik denk van een meter of tien hoog. Mechanisch en slecht, lang... joh. Dat is nee, nou, ja. <laughs> maar. maar dat is, dat is toch. Dat is een, ik heb begrepen dat zo'n project 30 miljoen euro kost. Hoe, ja. hoe lang duurt het voordat je die investering terugverdient? Want dat, is, dat heeft wel enige. Nou, wij zijn. Nodig. Wij zijn Heel, heel conservatief gefinancierd. Uh, we hebben, uh, uh, we hebben, ik rap, rapporteer aan een uh, raad van commissarissen. En daarboven zit één aandeelhouder. Mm -hmm. En dat is een stichting. En daar zit gewoon een natuurlijk uh, uh, bestuur in. Uh, we betalen 40% dividend. Maar dat gaat naar die stichting toe. Dus daarmee blijft het toch in de company. En wij zijn in staat om uh, de meeste dingen die we doen uh, vanuit de cashflow oh. te ah, investeren. Ongelooflijk. Ja. Nou ja, uit of pocket, maar... Het nou is... ja, maar in ieder geval, je kan ja, het uit het je kerstveren. We, uh, uh, uh, we hoeven niet verder ja. naar de bank dan dat we al oh, gedaan okay. hebben. Ja. Ja. Uh, eventjes, even naar u meneer Beilevant, want uh, uh, de renovatie van het Scheepvaartmuseum kost 58 miljoen euro. Ja, dat is alleen het gebouw. Hè? Dat dus dat is, het gebouw. En dan de inrichting ja. nog een 17,5 in totaal, het hele okay. project. Ja. En het gebouw is betaald door de overheid. Het is mm -hmm. natuurlijk een Rijksmonument, een Rijkscollectie. Ja. Ja. Uh, maar de hele inrichting dat, die hebben we dan zelf uh, gefinancierd. Precies, je, je kreeg een Casco, een gebouw en zet ja. het er maar in. En doet het maar zelf en dat u ziet is maar wat je doet. Dat is heel fijn. Dat, nee, dat is een fijn. unieke kans voor een, een museumorganisatie. Ja. Om dat dan zo te doen en ja. naar je eigen inzichten te kunnen mm -hmm. opnieuw opzetten. Maar het was natuurlijk wel even een heel traject om dat geld naar binnen te halen. Mm -hmm. En dankzij bedrijven, vooral fondsen en zeker ook particulieren, uh, hebben we dat bij elkaar kunnen krijgen. Ja. Uh, en ja, dat, dat is dus een ander model dan een bedrijfsmatig model zoals de Efteling. Dat Precies, is, maar je houdt uh, wel je geld. En daar wil ik even ja. op in. Want ja. u heeft die sponsordeels op een hele slimme, lean manier gedaan. Grote sponsors binnengehaald. Uh, Gaastra. Ja. Ja. Tuurlijk. Deltaloid. Watersportverzekeraar. Bij uitstek, en Old Amsterdam. Kaas. Heerlijk. Waarom kaas? Omdat <laughs> ze zichzelf ook profileren met varen. Dat is een uh, bedrijf dat heb. in huizen zit, uh, huizen of schepen, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En ik liep ze voor het eerst, dat ik ze echt groot zag, was in New York... toen ja. daar gewoon zo'n schip rondvoer, Hollandseil, Old Amsterdam. En wij waren er ook, we hebben daar een groep vrienden... in het kader van onze particuliere sponsorwerving. En dat vond ik zo schitterend, ik dacht, daar moeten we meer van weten. Ja, en dat wilden zij dus ook. De wat is hun overweging geweest om dat te doen? Um, Want daar, je, kan de, je kan Old Amsterdam serveren in het restaurant, Houd het op, hè? Nou, je kan samen allerlei acties doen natuurlijk. Dat is uh, actie, het Scheepvaartmuseum op 1 miljoen verpakkingen kaas. Dat is heel prettig. Er het ligt gewoon voor, in de schappen via... Voor de via kaas auto's. is het ook weer goed ja. dat het verwijst naar een culturele instelling. Dus ja. het is uh, kaas met smaak, zal ik maar zeggen. Maar dat is, dit, is, dit is marketing. Dat, dat worden directeuren van musea toch helemaal geacht niet te weten. Dat hoor je dus juist wel te doen, <laughs> vind ik. Dat is, daar zit toch juist de slagkracht van het museum. Precies. Dus, hoe, komt, hoe komt u op dit? Zijn dit dingen die gewoon in het bedrijf leven? Of uh, heeft u, uh, u commissarissen, net als de boer, die, die u daarbij helpt? Ja, er is een raad van toezicht die natuurlijk ook heel erg bedrijfsmatig denkt. Dat ja. is uh, zeer terecht. Dat moet in deze tijd. Mm -hmm. uh, dat is... Uh, absolute voorwaarden. En een raad van toezicht die ook actief meewerkt natuurlijk op ja. dit gebied. Uh, maar het is geleidelijk aan steeds meer in het museum gaan leven. En er is ook een, een afdeling, een marketing, uh, communicatie, sponsorwerving, die heel erg uh, dat ook aanjaagt in ja. het museum dat dit essentieel is voor de verdere ontwikkeling van een instelling als de en, onze. Ook particuliere sponsors. Heeft u ook mensen die gewoon ja. ik noem het 100 euro lid kunnen worden of zoiets? Dat kan ook. Dat, dat, is, dat is dan ook. dan ben je lid van onze ja. vriendenvloot. Dat is de gewone vriendenvereniging. Okay, maar als je een veelvoud daarvan neerlegt, hm. dan uh, ben je Particuliere donor. Ja, ja. Dus, ja wel een mooie. Wel een, dat kan helaas niet bij de EFT. Nee, ik vind het wel heel leuk hoe zij dat doen. Hoor. Ja, hè? En uh, uh, uh, je kunt je als museum niet meer permitteren alleen maar highbrow-avocardistisch uh, bezig te zijn. Uh, mm. En uh, deze opzet geeft nog steeds de gelegenheid om de prachtige schilderijen en globus uh, uh, te laten, te zien, laten in zien in ja. een. Uh, ik vind het uh, echt uh, in een mooi gebouw. Ja. Ik, ik wil nog even naar iets anders. Want u innoveert net, zegt u meneer de Boer... je bedenkt allemaal dingen zelf. Kan je uh, bepaalde zaken ook verkopen, ook doorverkopen? Zo'n attractie als Ravelijn of zo'n zo waterpark... waarbij je ongetwijfeld ook zelf dingen doet. Kan je dat aan je concurrenten sluiten? Ja, daar hebben we wel eens aan gedacht... Um, um. Ook uh, uh, ja, uh, een, een tweede vestigingsplaats. Hè. Ja. In, 2000... in het is het wel eens gezegd. Hè? Nou ja, in 2020 uh, uh, hebben we 5 miljoen bezoekers, denken we. En dan is de infrastructuur niet meer toereikend om dat dan nog meer te laten groeien. Dus je zult wel een keer naar buiten moeten. Mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk ook de meest risicovolle stap die je als onderneming kunt nemen. En we zijn nu zo... Zeg maar de kern, de parel aan het oppoetsen. Uh, uh, uh, uh, dat ja, wij komen eigenlijk niet toe aan consultancy of uh, uh, andere activiteiten. Er liggen wel plannen klaar. En er komt natuurlijk ook af en toe wel iets interessants voorbij. Uh, maar we hebben nog nooit iets gevonden waarvan we zeiden: Nou, dat past. Oké, okay. ja. uh, ook niet wat u, wat u aangeboden krijgt, dus? Ja, Want u, heeft, nou, zijn, u ja. heeft in een interview, interview een keer gezegd. Schrek hadden we nou best willen hebben. Nee, schrek hadden we niet willen hebben. Nee, ja. nee, nee, nee, nee. Maar, maar, Waar maar, maar het niet uh, dat de dat Warner Brothers boven stond. Maar... Nou, dat bijvoorbeeld. En uh, ja, er zijn natuurlijk zijn ook wel eens attractieparken te koop. Maar ja. die dan. Zo niet Efteling zijn. Uh, en dan denken we wel dat wij in staat zijn om die goed te runnen. Maar toch, nou ja, kleermaker blijft. Uh, of uh, hoe heet het? Schoenmaker blijft bij je ah. leest. Maar juist als u het zo goed doet. En u heeft wat dat betreft met u een beetje de benchmark in de, in de pretparkindustrie. Uh, is het interessant om juist over te nemen. Omdat je daar een hele hoop kan doen. En. en ja, maar het is echt een kwestie van prioriteiten. Ja, als je Eerst ziet nu uh, uh, attracties, uh, Joris en de Draak, Ravelijn, nu oh. Nora, een nieuw bungalowpark. Uh, het is wel even uh, goed dus, zo. Ja, je kan niet alles tegelijk. Nee, maar... dat is waar. Uh, meneer Beleveld, um, als we kijken... wat dat, dat zei, dat hoorden we de boer net mooi zeggen... er zijn zo weinig musea die, die innoveren, die dat doen... Uh, Ziet u dat ook zo? Zijn er te weinig museumdirecteuren die, die helder op de bril hebben... dat je die nieuwe slag moet maken, dat je moet gaan marketen... dat je moet gaan communiceren? Nou, Die laatste twee stappen die worden wel duidelijk gezien. Maar dan de feitelijke stap naar de vernieuwing van, van de presentatie... Die, die is nog mondjesmaat. Ja? Uh, er wordt natuurlijk enorm over nagedacht. En uh, nou ja, het Scheepvaartmuseum is dan echt ook een voorbeeld, denk ik, uh, dat richting aangeeft. En ik merk wel hoe men het oppikt. Mm -hmm. Ik vond het heel erg aardig dat sinds we open zijn... heb ik iets van tien musea langs langsgekregen... om eens even hun licht op te steken hoe we ja. dat gedaan hadden. Dus dat vind ik in ieder geval een heel mooi teken. En ik denk dat er een enorme slag nog te maken is in Nederland wat dat betreft. Mm -hmm. en, uh, maar aan de andere kant... Ja, er gaan al 21 miljoen mensen naar een museum uh, op jaarbasis in Nederland. 21 ja. miljoen bezoeken. En dat is toch fantastisch. Ja. Ik bedoel, er gaan 5 miljoen mensen naar een voetbalwedstrijd. En maar iets van 15 miljoen naar een attractiepark. Mm -hmm. Dus die musea doen het al doen fantastisch. Het maar desalniettemin, <laughs> uh, in de beleving is er nog echt uh, veel volop ruimte voor groei. Oké, okay. dus, uh, ja. Laatste vraag aan u. Uh, waar gaat het uh, Scheepermuseum naartoe? Bezoekersaantal groeit dus nu uh, verdubbeling plus. Wat nou, de volgende stap? Ik hoop dat doen? de eerste stap is dat wij de museumprijs 2020... 12 winnen, daar zijn we voor genomineerd. Dus je kan nog stemmen op het scheepvaartmuseum. <laughs> museumprijs.nl Het scheepvaartmuseum, stem tot en met morgen. Eerst het belastingformulier en dan nog even stemmen. Mm -hmm. uh, nou, en dan, nee, die, die groei, dat heeft natuurlijk ook zijn karakteristieken, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, het, het is heel karakteristiek voor een nieuw museum dat eerst heel erg booming is en dan wat afvlakt. En wij zullen er alles aan doen om dat op niveau dat te, op houden. Niveau te en dat houden. dat is puur marketingcommunicatie. Ja. communicatie. Meneer de Boerde opent zich niet in 2020 een andere Efteling op een andere plek in de wereld, hebben we net begrepen. Eh, overgenomen worden, is dat nog iets? Want eh, we nee. zagen deze week weer dat het attractiepark Slagharen overging naar het Spaanse is Reunidos. Ja. En de Libema groep kocht het Droom. Wie koopt de Efteling? We hebben regelmatig mensen over de vloer die zeggen we willen het wel kopen. Ja. En dan bieden ze en dan bieden ze nog 100 miljoen meer en dan zeggen hebben. Het is niet te koop. U bent niet te koop? Nee, we zijn niet te koop. Oh, top. Iedereen, iedereen is te koop? Nee, nee, nee. die stichting uh, heeft als doelstelling continuïteit. Mm. En daarom is die constructie zo mooi. Als die continuïteit ja. gewaarborgd wordt? Uh, ja, daar, daar is geen partij in de wereld die ons <laughs> daarvan kan overtuigen. Nee. Hartelijk dank, heren. Bart de Boer van de Efteling en Willem Bijleveld van het Scheepvaartmuseum. Meer informatie over deze uitzending? Check trotsinbedrijf.nl. Welke risico's loop je als investeerder? Hoe bepaal je waar je in gaat investeren? En welk traject leg je af met een ondernemer? Afgelopen donderdag organiseerde Ondernemersnetwerk Sprout en de investeerdersclub het event My First Investment. Speciaal voor die beginnende investeerder. En onze verslaggever Micha Blok was erbij. Op de dat uh, het kabinet aan de zijde draaitje aan middel van een kredietcrisis. Organiseert Spout een evenement over investeren. Je kunt je afvragen, zijn die jongens wel goed bij hun hoofd? Ik ben Martijn Blom, uh, zelf-investeerder en co-founder van de Investeerdersclub. Wat zijn de do's en don'ts uh, van een beginnende investeerder? Nou, om maar te beginnen met de don'ts, is uh, uh, het doen om uh, zeker te zijn dat je heel veel rendement gaat maken en veel geld gaat uh, verdienen. Het is vrij risicovol. Hè? Het is, uh, je kunt beter geld steken in goud, dan weet je in ieder geval dat het zijn waarde houdt. Uh, dan je geld steken in uh, korte de bocht twee nerds met een laptop, want dan, uh, dan kun je het geld wel eens kwijt zijn. En de do's? Lol hebben, uh, plezier maken, deel worden van de onderneming en gewoon zien hoe je uit, uh, uit niets iets kan maken. Als je begint uh, zijn er een paar, uh, paar belangrijke tips. En dat zijn uh, uh, bijvoorbeeld investeren in een syndicaat. Dus uh, investeer samen met andere investeerders. Meer mensen zien altijd meer dan uh, één. Probeer daar ook een ervaren investeerder bij te halen. Als ik naar mezelf kijk, toen ik begon met investeren... had ik er werkelijk helemaal geen verstand van. Maar een aantal investeringen later, samen met een ervaren investeerder... Ja, daar leer je gewoon echt uh, superveel van. Want Wat was jouw eigen eerste investering die je deed? Dat was een bedrijfje dat heette uh, Frisling... Uh, dat was detachering. Ik kom uit de detachering. Dus die markt, uh, die markt in die zin kende ik. Dat lijkt me wel het slimst. Hè? Het minste risicovol om ergens in te gaan zitten... waarvan je de markt al goed kent. Ja, dat zou je zeggen. Maar eigenlijk blijkt uit de praktijk... of in ieder geval uit mijn praktijk dat daar geen pijl op te trekken is. Dus uh, de investeringen die beter zijn afgelopen... of nu het, het, het grootste dreigen te worden... zijn met zaken waar ik eigenlijk heel weinig verstand van heb. Eva Wolf. En je bent hier vandaag als bezoeker, als beginnende investeerder. Klopt, ja. Op een dag word je wakker en dan denk je, ik word investeerder. Uh, nee, het is meer een ontwikkeling die je doormaakt als je denk ik zelf ondernemer bent. En op een gegeven moment merkt dat je je iets breder wilt ontwikkelen dan puur je eigen onderneming. Wat voor bedrijf heb je zelf? PR-bureau. Jezelf verwachten dat je geld investeert in je eigen bedrijf? Ja, dat doen we ook. Ja, Het is eigenlijk, nou ja, risicospreiding vind ik negatief klinken. Want dan is het net alsof het allemaal risico's zijn, maar misschien je geld wat je verdient goed beleggen. En dan is het best lastig van waar moet je dan beginnen? Wat wordt, wat wordt je eerste investering? Ja, precies. Daarom zijn we hier. Bart Wij van Techstone Ventures. Jullie zijn een soort investeringsmaatschappij, maar daarnaast hebben jullie ook adviesfunctie. Wat zien jullie nou vaak fout gaan bij ondernemers die bij jullie komen en een plan presenteren? Uh, nou, die worden wel steeds beter hoor, wat ik al zei. Uh, maar het veld professionaliseert uh, uh, heel erg de afgelopen jaren. De ondernemers zijn steeds beter voorbereid en hebben echt een beter verhaal. Ik zie wel heel veel zelfoverschatting, Vooral hoe snel het tot een succes zal, uh, zal worden. En er zijn hier vanavond veel beginnende investeerders. Wat, wat zijn nou veilige investeringen om op dit moment te doen? Dat kan je niet zeggen. Wat gewoon belangrijk is, is dat je uh, dat je feeling hebt met, met de sector. En dat er een klik is met, uh, met de ondernemer. Uh, en dat je op basis van een goede business case dan uh, probeert er samen uit te komen. En als dat dan lukt, hè, zeker die punten ten aanzien van uh, aandelenverdeling... Uh, wat krijg je voor je ingelegde kapitaal, hoe kan je dat onderling regelen ook. Het lijkt me lastig als ondernemer. Het is toch echt jouw kindje, ja. je bedrijf. En om dan toch een deel van die controle, de zeggenschap en aandelen uit handen te geven aan zo'n investeerder. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk zeker zo. Ondernemers willen heel graag die meerderheid houden. al is het alleen maar... Uit emotie. Het is inderdaad hun, uh, hun liefdesbaby. En wat dan belangrijk is voor een investeerder... is uh, om ze het minderheidsbelang wat je dan krijgt... Uh, toch op een aantal uh, cruciale punten zeggenschap uh, te krijgen. Hey, ik ben uh, Martijn Groot. Ik uh, ben uh, een van de co-founders van Pitcho. En Pitcho is de cloud print button van het internet. Basically wat wij doen is wij connecten websites, applicaties met professionele printfaciliteiten wereldwijd. In twee jaar tijd hebben jullie meer dan een miljoen euro opgehaald bij investeerders. Wat is jullie strategie? Onze strategie is eigenlijk gewoon vol passie en enthousiasme ondernemen. En uiteraard heel goed kijken welke behoefte je hebt op welk moment in je bedrijf om naar het volgende level te kunnen groeien. Wanneer is een investeerder een goede investeerder voor jullie? Dat uh, is uh, enerzijds een gevoel. Want uh, ja, nou ja, je, je zag het vandaag ook voorbij komen. Het is toch een soort huwelijk dat je met elkaar uh, aangaat. Dus daar moet gewoon een persoonlijke klik zijn. That's where it starts. En vervolgens, uh, nou ja, moet, wat wij bijvoorbeeld heel belangrijk vonden aan uh, Piek als investeerder, is dat het allemaal zelf ondernemers zijn. Dat zij euh, nou ja, ook weten waar, waar je, wat je doormaakt, waar je mee bezig bent. De dagelijkse gang van zaken. De problemen waar je tegenaan loopt. Dat zij daar ook echt dat ik zelf een gevoel bij hebben. En ook wel eens geld geweigerd? Um, ja, ook wel eens geweigerd, ja. ja. Toen was eigenlijk gewoon in een tijd dat we het niet nodig hadden. En dat uh, voelde goed dat was... First Investment. Een event speciaal voor beginnende investeerders. En Michel Blok hoort u meezingen in het Achtergrondkoor. Volg ons ook op Twitter, volg ons ook op Twitter. We gaan zo meteen geld verdienen aan ruzie op de werkvloer. Mediation, maar eerst aandacht voor tijd. Want tijd is geld. U kent het vandaag hier. Maar er is ook een markt voor tijd. En dat bewijst het Nederlands bedrijf Mylabs. Die verzorgen tijdmetingen bij zo'n beetje iedere sport die je maar kunt verzinnen. Van autorezen tot schaats. Omzet van 22 miljoen. 120 werknemers, waarvan 80 in Nederland en bijna over de hele wereld hebben ze ook weer eigen clubs. Mylabs heeft bijna het monopolie op de tijd. Niet onbelangrijk als u weet dat een tiende van een, van een seconde het verschil kan maken tussen een nummer 1 of een 2. Uh, zelfs een duizend van een seconde kan dat verschil maken. En dat betekent ook een verschil in investering. Voor een sponsor weten of je de nummer 1 of de 2 hebt. Dus tijd is echt geld. In de studio de directeur van MyLabs, Bas van Rens. Dag meneer Van Rens, goedemiddag. Dag. Ja, hoe verdien je nou geld met tijd? Ik zei al, tijd is geld, maar hoe kan je geld aan nou verdienen? Nou, onze systemen werken met een zendertje op de deelnemer. Dus dat is de, de auto of de schaatser mm -hmm. of de hardloper. En wij verkopen die, die zendertjes, die transponders, ja. uh, verkopen wij aan de, aan de deelnemers of aan tijdwaarnemers die onze systemen gebruiken om hun tijdwaarnemingsdiensten dan te uit te lenen, uit te verhuren aan uh, evenementen. Ja. En, uh, mensen die hardlopen in Nederland, die kennen uh, zo'n geel chipje wat je op je schoen plakt, volgens mij. Hè? Ja, inderdaad. En inderdaad. dat is zo'n ding, dat heet een transponder. Dat noemen wij een transponder of een chip, ja. Een chip. En, die, ja. en die, die, als ik langs een soort poortje loop of zoiets, dan geeft die af. Nou, wij werken eigenlijk komt? met uh, matten die op de weg liggen. Of, ja. of uh, die bevatten meetlussen. En die meetlussen die kunnen ook in de weg geslepen zijn. Heel mm -hmm. vergelijkbaar met wat je bij een stoplicht ziet. Ja. Um, en die meetlussen pakken dat signaal op. En uh, sturen dat naar een computer. Dan naar internet. En uh, zo de wereld over. En dat is heel nauwkeurig. Ja, wij voor uh, professionele sporten doen we dat zelfs op een tienduizendste van een seconde nauwkeurig. Welke sporten levert u deze, deze spullen allemaal? Nou, wij, wij richten ons op alle sporten waar mm -hmm. tijd de uitslag bepaalt. Oké, okay, dus, dus het is schaatsen, uh, wielrennen, wielrennen, wielrennen. Autoracen? Hardop, autoracen. Wat doet alle, u? Nescar, MotoGP, Formule 1 ook? Uh, mogen we eigenlijk niet zeggen, maar ja, wij doen ook Formule 1. Ja. Ook Formule 1, dus alle coureurs hebben zo'n ding, zo'n chip aan boord... en dan zit een lus in het ja. wegdek geleverd door Myland. Ja, bij Formule 1 zelfs 2, want dan willen ze echt wel heel zeker weten... Dat, die, uh, dat als er eentje uitvalt of door een crash het niet meer doet... dat, mm -hmm. die, uh, dat het blijft werken. Ja. Maar uh, ja, inderdaad. Allemaal dezelfde techniek. Nee, heel specifieke techniek voor ja. specifieke sporten. Want uh, om het echt nauwkeurig te maken... moet je de specifieke uh, feiten van de sport meenemen in ja. je meten. Uh -huh. uh, u bent in 82 begonnen, hè? In Nijmegen, geloof ik, volgens mij, toch? Nee, we zijn in Haarlem begonnen. In, uh, oh. in uh, Haarlem begonnen. En in 93 is een ander onderdeel van ons bedrijf in Nijmegen begonnen. Ah. En in 2008 zijn die twee bedrijven gefuseerd. Dus de twee marktleiders op het gebied van tijdmeting... Ja, die zijn in zaten allebei in Nederland maar werkten niet samen naar nou, dit is wel heel <laughs> bizar ja. maar wereldmarkt en niemand kent jullie ja misschien van die transpondertjes maar ja. 22 miljoen omzet het is toch niet niks nee nee Vrij dat is een grote business komt. ja uh, wat, wat kost het om zo'n zo systeem in te kopen voor een, voor een afnemer? Want u zegt, het wordt ook verhuurd eh, bij bepaalde events. Dus u heeft weer klanten die daar lussen neerleggen, zou ik maar zeggen... en al die deelnemers zo'n chipje ja. geven. Ja, nou, het ligt er een, een klein beetje aan. We hebben eigenlijk in de gemotoriseerde sport hebben we een verdienmodel waarbij we zeggen, nou, het basissysteem is, is relatief goedkoop, een paar ja. duizend euro. En de transponders die op de auto zitten, die moeten heel nauwkeurig zijn. Complexe elektronica, die zijn wat duurder. Ja. En dan praat je om te beginnen eigenlijk rond de 10.000, 15 15.000 euro... Euro totaal. Oh, dus niet per auto? Nee, nee, nee, nee, je praat over een paar honderd euro per, uh, per, per auto. Ja, ja, maar hebt, om te beginnen heb je 40, 80 transponders nodig. Ja. Als je het hele veld moet je een transponder geven. Ja. Bij het hardlopen is het anders. Daar zijn de basissystemen wat duurder... en daar zijn de transponders heel goedkoop. En dan praat je ook om te beginnen over tussen de 10.000 en de 20.000 euro, voor voldoende basissystemen... Ja. en dan transponnetjes erbij. Nou, Wat ik nou niet begrijp, is dat als ik kijk naar een sportwedstrijd... ik kijk met name naar autosport, natuurlijk dat begrijpt u. Ja, ja. Uh, he, dan zie je bij NASCAR, of je ziet bij Formule 1... of je ziet bij MotoGP, zie je IndyCar, wat doet u ook, hè, volgens ja. mij. Ja. Ja, nou ja. Daar zie je altijd de naam. Tijd wordt u aangeboden door Omega, Tiso, Takhooyer, uh, Oris. Noem maar op. Dat zijn toch de namen horlogemerken, eigenlijk, die die tijdmeting doen. Ja, nee, dat, dat klopt. En uh, dat, dat heeft ermee te maken... Maar dat doen ze dus niet? Dat ze doen ze absoluut niet. Want ze jullie spullen. Dus alleen ja. hun naam gaat erop. Alleen hun naam gaat in beeld. Hey. De regels van uh, de Europese Broadcast Union zijn, geloof ik, dat de sponsor van sportevenementen moet ge gerelateerd zijn aan hetgene wat ze laten zien. Dus ja. daarom zijn het horlogemerken die de tijd sponsoren. Maar voor ons, om die sponsorruimte te kopen, dat zou idio duur zijn. En wij verkopen eigenlijk, zoals ik al zei, aan timers en aan evenementen, ja. en dat is is een business-to-business-markt. Ja. En voor ons is die business-to-consumer dan... veel minder belangrijk. En als, het, als er MyLabs op staat, weet toch niemand wie het is. Nee, en dat dat de, de, we zouden ook de... er ook niet heel veel meer door verkopen. Is er niet een enorme uh, hoop concurrentie? Want dit is in principe gewoon wel proven technology. Maar dit kan je in China natuurlijk gewoon lachend repliceren. Heeft u daar geen last van? Nou, de concurrentie is met de komst, uh, zeker in de hardloopmarkt is die toegenomen... door de komst van uh, die radiofrequency-tags, uh, die RFID-tags... die ja. ook op, uh, op koffers zitten en zo. Um, maar het blijkt toch heel erg moeilijk om te gaan van... hé, uh, hey, er is iemand over de finishlijn gekomen tot naar... Precies. Bijna is je er precies, exact de tijd mee. En, okay. het moet, en zorgen dat het altijd werkt, ook ja. als het regent. En nu heeft oh, dat is ook wel belangrijk. Ja, ja dus de, <laughs> blijft Een rijden. demo is heel makkelijk te bouwen, ja, maar ja. als het dan regent en er zijn heel veel mensen, dan wordt het een stuk lastiger. U zegt we zijn wereld, wereldmarktleider. Hoeveel concurrenten zijn er nog? Nou, in de gemotoriseerde sport mm, uh, een handvol en in de... Geen enkel meer van die horlogemerken, die zijn er ook nee. niet, Want Ik weet het, Omega vroeger echt zelf tijd met die kast had. Uh, dat klopt, ja. die, maar dat waren van die elektronische ogen. Ja, ja. En uh, tegenwoordig koopt Omega, ja, de Watch Company... al onze spullen <laughs> in voor de, voor de Olympische Spelen. Maar de concurrenten, hoeveel zijn er nog? In de gematiseerde sport rond de vijf en in de actieve hmm. sport rond de tien. Juist. En, oh. en jullie zijn bij far de grootste. Maar ja, dat scheelt ongeveer een factor 10 met onze volgende concurrent. Dat komt doop, niet alleen door, door prijs, maar ook omdat jullie de klanten beter kennen of het beter doen? Ja, wij, wij waren de eerste dus. Hè. Je hebt mm -hmm. dat, uh, de, dat voordeel dat je ja. de, als eerste de markt in bent. Um, en ik denk dat onze uh, focus op, op kwaliteit en continu vernieuwen, uh, heel erg uh, ons vooraan houdt. Hm. Daar, daar investeren we ook heel erg in. Nou was laatst heel uh, veel te doen over de neem ik bij Schaatsen, bij het WK. Die zou ineens niet kloppen. Ja. Zat daar toevallig uw spul ook uh, in de schoenen? Ja, daar werden onze spullen ook uh, in gebruikt. En oh. daar, daar schrokken we wel een beetje van, van ja. die berichtgeving. Ja. Hoe, hoe, want daar ging het verkeerd. Ja, en, en waarom dat daar verkeerd gaat, is niet zozeer omdat de elektronica en de systemen onnauwkeurig zijn. Maar omdat er gewoon in de regelgeving. moeten we nog een goede manier vinden om echt te meten in het schaatsen. Wacht even, dat is, dat is natuurlijk gek. Daar is toch gewoon eenduidigheid over? Die, die chip zit toch ook onder de schaatsen, neem ik aan? Nee, die, die chip die zit om de enkel van de schaatsen. Ja. En uh, het maakt dus uit, wij meten de tijd van de chip. En het maakt dus echt uit of die chip aan de voorkant van de enkel... of aan de achterkant van de enkel zit. En ook zit. aan welke enkel? Nee, ze hebben allebei twee, ze hebben twee chips. Maar en er zit een... tijdverschil tussen voor en achter. Ja, het is minimaal ja, dus... natuurlijk, maar... Ja, ja. Dat, uh, dus zoals in dat programma te zien was... Ja. is uh, anderhalve centimeter een duizendste seconde. Dus uh, als je zes centimeter praat je over vierduizendste seconde. Ja. En uh, tegenwoordig gaat het schaatsen, zeker in de sprint... over duizendste van seconden. Dat kan net de nummer één of de nummer ja. twee. En waarom gaat dat dan fout? U zegt, ja, dat ligt niet aan mijn spullen dat ligt gewoon aan het feit dat de internationale schaatsunie... zijn werk niet goed doet. Nou ja, ze doen hun werk wel goed, maar die, die, die trend naar steeds nauwkeuriger... dit is wel ja. iets wat echt de laatste jaren speelt. En om dan de regels op uh, eigenlijk... Continu aan te passen, dat ja. is ook best wel lastig. En daar gaat wat tijd voor. Terwijl eigenlijk de, de Schaats-Unie hier gewoon fout zit. En dat komt dan in het nieuws. Dat lijkt me een lastig verhaal. Ja, dat, nou, dat is ook wel een lastig ja. verhaal. En eh, kijk, het, de nuance van Studio Sport was. Vond ik eigenlijk wel heel goed dat ze zeiden: van ja. Het is heel belangrijk dat we nauwkeurig meten. Dat zei u ook al aan het begin van dit item. Het is heel belangrijk dat het nauwkeurig wordt gemeten. En op dit moment kunnen we, zoals we nu meten... niet garanderen dat het goed gaat. Maar het is opgepikt door ook andere programma's. En daar werd het steeds erger. En er werd eigenlijk gezegd, de elektronica is niet goed. En dan bent u helaas niet een zo of een Oris, of een... Die even... Want dan had u daar hard tegen kunnen... Ja, we hadden even wat kunnen starten. Maar toch gelukt en mooi rechtgezet. Dank voor dit gesprek. Dat duurde... 10 minuten en 4 109 seconden. Ritter, ja, dank u wel. Bas van wel, van Mayle. We gaan geld verdienen aan ruzie op de werkvloer. Want in tijden van crisis en onzekerheid kan het zijn dat de sfeer op de werkvloer een heel beetje minder gezellig is. En daar valt geld aan te verdienen. Eva Schut is mediation advocaat bij het kantoor Reuling Schutte de Waard in Amsterdam. Schutte, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de middelste naamgever van het kantoor. Dat klopt. Een niche-kantoor in de advocatenkantoren. Wat is dat voor begrip? Een niche-kantoor? Dat doet iets specifieks. Een niche-kantoor is inderdaad uh, dat je richt op een specifiek aspect van de markt. Ja. En wij hebben er als advocaten voor gekozen om ons specifiek te richten op zakelijke mediation, arbitrage en bindend advies. Zakelijke mediation, dat klinkt altijd. Mediation klinkt zo softer. Het is altijd, we gaan middelen tussen twee mensen die ruzie hebben. We horen allebei de verhalen aan. En daarna sturen we ze weg met een advies over hoe ze hun ruzie moeten bijleggen. Waarin is dat anders dan zakelijke mediation? Nou, laat ik uh, vooropstellen dat wij als mediators... mensen niet wegsturen met een advies. Misschien is het goed om dat eerst uh, recht te zetten. En wat wij doen als um, mediators is dat wij um, analyseren met partijen... van waar is het misgegaan, um, uh, wat is de kern van het conflict... Um, en um, wat zijn de belangen die spelen? En vervolgens begeleiden wij partijen naar oplossingsrichtingen. En uiteindelijk leidt dat tot afspraken die partijen zelf maken... onder onze leiding en begeleiding. Ja, is dat ook bindend, de afspraak die gemaakt wordt? De afspraken komen vast te liggen in een overeenkomst. Die partijen tekenen en daarmee uh, is dat uh, he, voor zover dat overeenkomst... echt bindend zijn. Ja, ja. En dat is wel de bedoeling, uh, is het bindend. <lacht> dus en even terug naar die zakelijke markt. Ja. ja u zei al, uh, het heeft een beetje een soft of de imago, ja. dat is nou ook precies het probleem. Heel lang geweest bij mediation. Uh, en, uh, maar wat wij neerzetten als niche-kantoor eh, is een eh, oplossing voor de zakelijke markt, hè, dus eh, zakelijke partijen. Ja. En dat is heel breed. Hè, dat, zijn ook, eh, dat is ook binnen de zorg. Eh, dat zijn, is ook de publieke sector. Maar binnen die zakelijke markt begeleiden wij partijen naar een oplossing, eh, zodat de gang naar de rechter kan worden voorkomen. Ja. U bent een beetje, als ik het heel populistisch zeg, de rijdende rechter, maar dan voor de zakelijke markt. Nou, De rijdende rechter is een bindend adviseur. En ja. uh, wat wij met mediation doen... is uh, zorgen dat partijen... zelf tot een oplossing komen. En waarom Juist. is dat uh, zo belangrijk? Uh, je ziet een trend dat... Uh, uh, in die zakelijke markt... Uh, ondernemers, hè, want daar zitten wij hier voor... Ja. Um, steeds meer het heft... in eigen hand willen houden. Hè, willen maar waarom is dat zo? Omdat de gewone rechtsgang... zo lang duurt? De, de, de gewone kost? rechtsgang duurt heel lang. En je bent natuurlijk toch overgeleverd... Mm. aan uh, de, de knoop die die rechter doorhakt. Ja. En dat kan goed... en. Fouten uitvallen. Ja. Bovendien is dat een momentopname. Hè? Er wordt een, het is eigenlijk een soort foto die gemaakt wordt. En wat je bij mediation doet, uh, je zou het beter kunnen vergelijken met een film. Uh, je kijk naar de ontwikkeling. Je gaat met partijen in gesprek en je kijkt wat uh, loopt er nou niet goed en wat is er nodig om dat te verbeteren. Ja. Nou, ik kan ik <tie> heel Mooi dat dit gebeurt, maar uh, u bent advocaat van Houshout. Altijd gewend uh -huh. geweest om het belang van één partij ja. te gaan staan. Nu sta je tussen de belangen van twee partijen in. Dat geeft toch een bepaalde andere, andere gedachte. Uh, je moet wel, it takes two to tango, hè? je moet wel twee partijen hebben die dit ook echt daadwerkelijk willen en die hun ziel en zaligheid bij u neerleggen. Hoe weten ze dat u onafhankelijk bent en niet uiteindelijk toch kiest voor het belang van één partij? Nou, dat is natuurlijk iets wat, um, um, wat je als mediator moet laten zien. We hebben ook juist gekozen voor een kantoor in een onafhankelijke setting. Mm. Dus uh, we zijn allemaal jarenlang uh, advocaatpartner geweest bij uh, de grote o, advocaatkantoor. Ja. En we hebben ook één vicepresident erbij zitten. Een um, rechter, voormalig rechter. rechter. Ja, uh, wij, um, uh, ja, dat is natuurlijk hoe wij ons uh, de zaak aanpakken. Hm. En die onafhankelijkheid, ja, dat brengt het. het is een andere pet die je op hebt. Ja. Hè? Maar um, we doen dit al geruime tijd en uh, die pet die past ons uh, goed. <laughs> bijna, al. we. bijna allemaal. <laughs> ja. Ja. Uh, wat voor soort problemen krijgt u voor de, voor de kiezen? Heel kort. Nou, Om u een voorbeeld te geven, stel er is een directie met een ondernemingsraad en er is een voorstel gedaan en er is instemming of advies aan de ondernemingsraad gevraagd voor een besluitvorming. En dat wordt niet gegeven, nou daar ontstaat een conflict over en die komen dan bij ons aan tafel. Ja. Hoe snel hebben ze antwoord? Dat gaat heel snel, want dat is een van de voordelen. U zei net, het, is, het heeft een wat soft imago... maar ik zou het liever willen uh, noemen een intelligente wijze van oplossing. Oh. Um, want het werkt snel. Um, uh, in enkele bijeenkomsten uh, is het al duidelijk zeker als je... een vanuit onze inhoudelijke expertise doen we dat, uh, doorpakt met partijen... Ja. en uh, het goed voorbereidt en werkt naar een oplossing. Het kost geen jaar. En wat kost het? Wat kost het, het in uh, uh, Heeft u gewoon een uurtarief? Wij hebben gewoon een uurtarief, net als advocaten. Maar ja. het grote voordeel is dus oh, dat het veel... Die zet. hoogte van advocaten? Um, nou ja, advocaten, dat varieert ja, heel natuurlijk, erg ja. natuurlijk. Ja. En uh, ik denk dat wij een heel keurig uurtarief hebben. Nou, wat is het uurtarief? Dat kan u gewoon zeggen. Het is een ondernemersprogramma. Um, nou, dat, dat uh, verschilt. Maar uh, laat hm. u zeggen, uh, het zit zo rond de 300 euro. Kijk, ja, ja, ik was 250 euro ex. Uh, ziet u een groeimarkt? Laatste vraag. Um, we zien een enorme groeimarkt. Want ja. we zien, uh, uh, ook binnen de advocatuur... krijgen wij veel verwijzingen. Ook daar komt het besef dat dit een verstandiger wijzer is van oplossen. Uh, omdat het sneller gaat... Uh, goedkoper uiteindelijk is voor ondernemers. En wat heel belangrijk is, ze behouden ook hun relatie als je het op een zorgvuldige manier uh, het conflict oplost. Dat is niet onbelangrijk in deze tijd. Dank, Eva Schutte van Medi Mediation Kantoor Reuling Schutte de Waard in Amsterdam. Verneemt u ook goed geld met bijzonder ondernemerschap? Laat het ons weten in bedrijf.tros.nl. Informatie over het programma kunt u terugvinden op www.trosinbedrijf.nl en op teletextpagina 257. We gaan naar het nieuws van twee uur en daarna is er weer een half uur. Voor de liefhebbers en de petrolheads, de Tros Autoshow. Tot zometeen. Samen thuis, samen Tros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de Eredivisie, Groningen, herenveen. Dat zit bijna 3-0. PSV, VVV. Terug. Oh, dan komt de 1-0 van PSV. Nee, komt bij het spel. Twente, Roda. Uh, FC Twente en O, dat is rood, dus rood. En Feyenoord, Vaart, nou. dan schiet ja! Hij schiet hem erin. West langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.